Kom binnen. Meer niet. Geen woord van welkom bij het betreden van zijn eigen huis. De woeste hoogte. Jozef, Neem het paard van meneer Lockwood en breng ons wat wijn. Godzams wijn. Ik stond even stil om het beeldhouwwerk boven de hoofdingang wat nader te bekijken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 Kun jij een gast niet eens netjes begroeten, zeg, hè? Af, af, af, zeg ik, af! af, af. Ik... Help! Wat is Help. hier voor de duivel aan de hand? Wat hier aan de hand is, dat, dat stelletje lammerdingen lijkt wel gek geworden. U kunt een vreemde nog beter alleen laten met, met een paar tijgers. Als u niets aanraakt, doen ze niet. Het zijn baakhonden, en dat is ook goed. Hier.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 danste om me heen. Ik klopte aan de voordeur, geen antwoord. Ik klopte en klopte tot mijn knokkels pijn deden. Wat zijn dat toch voor ongastvrije mensen, schandalig is dit. De is beneden in het veld, als u wilt spreken. Ja, is er dan niemand binnen om de deur open te doen? Alleen mevrouw en die doet niet open. Maar waarom niet in vredes nou? Je kunt toch zeggen wie ik ben? Ik kan niet. Denk u niet aan. Komt u maar mee. Wat een heerlijk vuur. Ah. Gaat u zitten. Hij zal zo wel binnenkomen. Dank ah. ah, Zo, mooie hond. Wij kennen elkaar, is het niet?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 ...en in het moeras te verzeilen. <laughs> uh, ja, misschien kunt u... Uh, ...kunt u mij uh, een gids meegeven? Hebt u niemand? Joseph bijvoorbeeld? Nee, dat gaat niet. Oh. Nou, dan moet ik maar op een eigen schuipzinnigheid afgaan. Komt er nog wat van die thee? Moet hij ook? Kriet op thee! Schuift u aan? Meneer Lockwood? Oh ja, dank u wel. <tankt> wel, u. Uh, u leidt een eenzaam, maar gelukkig leven, meneer Heathcliff. Omringd door uw familie en met uw beminnelijke echtgenote die hart en huis bestiert. Mijn beminnelijke echtgenote? En waar is die dan wel? Mijn beminnelijke echtgenote? Ik bedoel.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 Bij de stalduren vond ik een sputterende lantaarn. Ik pakte hem en liep de nacht in. Meester, meester! Hij steelt de lantaarn. Hé, hey, kwaasje, bravo. Hé, hey, woef, pak hem, pak hem! Gaan ja, we nu mensen vermoorden hier op onze eigen drempel? Af, af, Van weg, man! Koest! Koest! Ik ben naar de keuken. Geef me aan.